12 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Op de vuilnisbelt derde Merwedehaven in Dordrecht... ligt veel meer asbest dan de provincie Zuid-Holland heeft gezegd. Volgens de provincie is er sinds 2003... 131.000 ton bouw- en sloopafval met asbest gestort. Maar uit documenten die de NOS in handen heeft... blijkt dat er in de jaren 90 al asbest werd gestort. Bij elkaar liggen er nog tienduizenden tonnen afval extra. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het kankerverwekkende asbest... De stortplaats gaat dicht en op die plek komt een recreatiegebied. In een reactie zegt de provincie dat er weinig aan de hand is... omdat het gaat om afval dat was verpakt. Omwonenden vertrouwen dat niet en eisen nu volledige openheid van zaken. In New York zijn bij een ongeluk met een busje zeven doden gevallen. De slachtoffers zijn vier volwassenen en drie kinderen. De bestuurder raakte bij de dierentuin in de Bronx de controle over het stuur kwijt. Hij raakte de vangrail in de middenberm... en schoof over drie rijstroken heen de andere kant op...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 In Pakistan is een Britse arts door zijn ontvoerders gedood. Zijn lichaam werd met opengesneden keel teruggevonden langs zijn weg in het zuidwesten van Pakistan. Op een briefje op zijn lichaam stond dat hij is vermoord omdat er geen losgeld is betaald. De 60-jarige Brit gaf leiding aan een Rode Kruisproject. In januari werd zijn auto omsingeld door gewapende mannen. Ze haalden hem eruit en namen hem mee. Wie er achter de moord en de ontvoering zit, is niet bekend. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, zegt dat er onvermoeibaar aan de vrijlating van de arts was gewerkt. In Utrecht wordt de Vrijmarkt voor Koninginnedag gehouden. Tot morgenavond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man te brengen. De gemeente meldt dat aan het begin van de avond tussen de 75 en 100.000 mensen langs de verschillende kraampjes en kleentjes struinden. Naast de Koninginnenvrijmarkt zijn er ook optredens op binnen- en buitenpodia in Utrecht. De Koninklijke familie gaat morgen naar Renen en Venendaal. In Meidrecht heeft de politie vanmiddag een waarschuwingsschot gelost... om twee groepen vechtende mannen aan te houden. De politie was bang dat ze wapens hadden. De groepen vochten met elkaar in het centrum van Meidrecht. Toen de politie arriveerde, was de vechtpartij afgelopen. Negen mannen werden gearresteerd, maar daarbij was het volgens de politie nodig... om een waarschuwingsschot te lossen. De aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. De arrestanten komen uit Polen en worden verhoord met hulp van een tolk. Politiehonden hebben gezocht naar het wapen, maar dat is niet gevonden. In Amsterdam is het na de overwinning van Ajax op FC Twente... even onrustig geweest op het Leidseplein. Er was een kleine vechtpartij tussen voetbalfans... maar de politie heeft niemand gearresteerd. Er waren zo'n 150 fans op het Leidseplein. Ajax kon vanmiddag kampioen worden... maar doordat Feyenoord van AZ won gebeurde dat niet. Ajax is na de overwinning in Enschede wel zo goed als zeker van de titel. Na de wedstrijd in Enschede bleef het rustig in en om het stadion. Er was extra politie ingezet... maar de meeste supporters gingen relatief snel weg. Het Britse leger bekijkt of er luchtdoelraketten... op een flat bij het Olympisch Park kunnen worden geplaatst. Die moeten het luchtruim beschermen tijdens de Olympische Spelen. Het raketsysteem moet worden beveiligd door tien militairen. De 700 bewoners van de flat zijn dit weekend per brief ingelicht. Het is niet zeker of de raketten echt op de flat komen. Mogelijk wijkt het leger uit naar een andere locatie. Bij een aanval op een kerk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... is een dode gevallen. Vijftien kerkgangers raakten gewond... Iemand liet tijdens de kerkdienst een granaat ontploffen. Tijdens de aanslag waren er zo'n 50 mensen in de kerk. Het is nog niet bekend wie de granaat heeft gegooid. Sommige kerkgangers denken dat de aanslag een vergelding is... van de inwoners van een nabijgelegen dorp. Die claimen dat de kerk op hun grondgebied is gebouwd. Het weer droog, vannacht weinig wind en plaatselijk mist. Morgen droog met veel zon, maxima tussen 17 graden aan zee... en 21 in Zuid-Limburg. De dagen daarna is er kans op buien. En later in de week wordt het duidelijk frisser.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 Alleen vandaag en morgen nog en alleen bij Carglas gratis ruitenwessels van Bosch bij een sterrenparatie of ruitvervanging. Maak nu een afspraak op 088-0406-406 of op carglas.nl. Carglas repareert. Carglas vervangt. De natuur, dat ben jij. En de aarde geeft ons alles. En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk. Zelf gebruik ik groene stroom en ben ik gaan bankieren zonder papieren. En wat doe jij? Kies je eigen manier op wnf.nl/50 Manieren. Geef ook de aarde door. Samen met het Wereldnatuurfonds. Ik ben Arm Edens. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl/50 Manieren.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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. U hebt recht op het vervolg over ons mezenkastje. Deel 3. De zwarte kat is inmiddels met het waterpistool verjaagd. En als je lang duurt, de verrekijker ligt steeds paraat... zie je soms mezen het kastje ingaan. En nog langer, na een minuut of tien, weer naar buiten komen. Het vreet tijd. Gisteren stond ik lang muisstil onder het kastje te luisteren... Dat geritsel, was dat nou de wind in de kieren van het schuurtje... of al het gescharrel van jonge mezen? Wij wachten op het nieuwe leven. Goedenavond. Het Oog behelst vanavond een potpourri van feestelijk nieuws. Rene en Veenendaal zijn in blijde, maar misschien ook wel bange afwachting van de koninklijke familie. Ik belde bij de burgemeesters. En in Engeland vieren Kate en William hun eenjarig huwelijksfeest. Engeland-kenner Hieke Jippes overziet met mij het eerste jaar van Kate. Ook presenteerde collega Margriet Bransma heden haar nieuwe boek... Het Mirakel Merkel, hoe het meisje van Kool de machtigste vrouw ter wereld werd. Ik praat erover met de schrijfster en met Bondsdaglid Otto Frieke. Om vijf voor twaalf nog, zaklopen als erfgoed. Toch ook minder feestelijk nieuws. Een journalist is in handen gevallen van de Fark in Colombia. Daarover Latijns-Amerika-expert Edwin Koopman. En voorafgaand aan dat alles lichten we u in over wat er morgen in de ochtendbladen staat... maar nu eerst het voornaamste nieuws van heden. Zondag 29 april. Ajax werd officieus landskampioen. De club versloeg in Enschede FC Twente met 2-1... en de titel kan Ajax eigenlijk niet meer ontgaan. De enige overgebleven concurrent Feyenoord ligt zes punten achter... en heeft 24 doelpunten minder gemaakt. Maar goed, de titel is nog niet binnen trainer Frank de Boer...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 De gemeente Amsterdam was vast een beetje opgelucht over het uitblijven van het kampioenschap. Zo vlak voor Koninginnedag. Al werd het na de wedstrijd toch even onrustig rond het Leidseplein. De mobiele eenheid trok het gevecht er nu aan. De bereden politie sloot de Leidse straten af. Maar van echte charges kwam het niet. De politie dus ook vermelden dat er geen arrestaties zijn verricht. Van een heel andere orde is het garanderen van de veiligheid rond de Olympische Spelen in Londen deze zomer. Het Britse leger wil daarvoor graag luchtdoelraketten neerzetten op een flat bij het Olympisch Park. Die flat biedt uitstekend zicht op alle stadions. Because of its proximity to the stadia it will afford a fantastic view across the local area to identify a multitude of types of risks that they could anticipate. De 700 bewoners kregen een foldertje in de bus over het plan en ze zijn verbijsterd. I was absolutely shocked just a leaflet through the door. Ik denk dat dat any manier is om mensen te vertellen dat je een base op hun roof. In Frankrijk werd een week voor de presidentsverkiezingen nog volop campagne gevoerd. De twee kandidaten, de socialist François Hollande en de rechtse Nicolas Sarkozy, spraken op massale bijeenkomsten in Parijs en Toulouse. Hollande hield zijn publiek voor dat de Franse presidentsverkiezingen voor het eerst ook beslissend zijn voor Europa. Wat de Fransen beslissen, zal een consequentie hebben. Sur l'Europe elle-même. Jamais un scrutin à la de la et de notre Union européenne. Sarkozy bespeelde het orgel van het nationale sentiment. Het volk van Frankrijk, van Jeanne d'Arc, van generaal de Gaulle, van het verzet en de Renaissance, kan volgens hem voor de toekomst geen kleine ambities hebben. Oui, nous sommes le pays de d'Arc, du General de Gaulle. De Amerikaanse president Obama bleef heel relaxed over zijn tegenstander... bij de presidentsverkiezingen in november, met Romney. En over zichzelf. Zoals de traditie wil, maakte hij op het jaarlijkse correspondentendiner in Washington... het ene grapje na het andere. Hij en Romney hebben veel gemeen, zei Obama. We zien allebei onze vrouw als onze betere helft... En opiniepeilingen laten zien dat de Amerikaanse kiezers het daarmee eens zijn. Take Mitt Romney. He and I actually have a lot in common. We both think of our wives as our better halves, and polls show to a alarmingly insulting extent the American people agree. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Juri Stubenitski heeft een overzicht geschreven van de kranten vanmorgen vroeg... en begint dat nou voor te lezen. Brussel versoepelt mogelijk de regels om het begrotingstekort van EU-landen onder de 3% te houden. Als we de Volkskrant moeten geloven, wordt er in de wandelgangen in Brussel volop gefluisterd dat dit zal gebeuren. Waarschijnlijk is het op 11 mei zover als Eurocommissaris Reen zijn voorjaarsvoorspellingen presenteert. Reen zou ruimte kunnen bieden voor flexibiliteit. Daar is behoefte aan. Zo zien Frankrijk en Italië nog meer bezuinigingen als economische zelfmoord. Als de regels worden versoepeld, krijgen landen één of twee jaar extra de tijd om hun begrotingstekort onder de 3% te krijgen. En dat terwijl er in Nederland net een akkoord is gesloten om aan die 3% te voldoen. Milieuhufters moeten publiekelijk aan de schandpaal worden genageld. Dat zegt politiecommissaris Willekens in het AD. Hij zit er al jaren mee dat milieucriminaliteit niet goed wordt aangepakt. Rigoureuze maatregelen zijn noodzakelijk, zegt hij. Namen van directeuren van bedrijven die de milieu- en veiligheidsregels schenden... moeten openbaar worden gemaakt, zegt hij. Nu is het vrij zeldzaam dat een directeur persoonlijk wordt vervolgd... voor milieucriminaliteit. Meestal krijgt een bedrijf een boete. Het Openbaar Ministerie ziet wel iets in een hardere aanpak van milieuvervuilers. De afgelopen tijd heeft het OM de strafeis voor milieudelicten al opgevoerd. In de Amerikaanse staat Utah wordt gewerkt aan het duurste overheidscomplex in de Verenigde Staten. Volgens het Nederlands Dagblad gaat het om een datacentrum voor de binnenlandse veiligheidsdienst NSE. Het kost 1,2 miljard dollar. Vanuit dat centrum gaat de overheid alle Amerikanen bespioneren, beweert technologie tijdschrift Wired. Een anonieme medewerker van de NRC zegt dat vanaf volgend jaar zo'n beetje alle activiteiten van Amerikanen in de gaten worden gehouden. Van e-mails en de zoekgeschiedenis op internet tot telefoontjes en Facebook berichtjes. En alles wordt opgeslagen. De NRC weerspreekt het verhaal. Het Amerikaanse congres heeft de Veiligheidsdienst om opheldering gevraagd. Het gaat nog steeds niet goed met reisorganisaties. En dat is weer goed nieuws voor de consument. Want de zomervakantie gaat in de uitverkoop, dat schrijft de Telegraaf. Consumenten besparen vooral op vakanties. Eén op de vijf Nederlanders blijft thuis door geldgebrek of bezuinigingsdrift. Om ze toch over de streep te trekken zijn reisbureaus genoodzaakt... om zomervakanties voor dumpprijzen aan te bieden. De goedkoopste en populairste reizen zijn die naar Zuid-Europa. Zo gaan er veel mensen naar de all-inclusive hotels in Turkije. Ook Spanje, Kroatië en Bulgarije zijn in trek. Griekenland en Frankrijk zijn minder populair... met 15% minder boekingen dan vorig jaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen... In Colombia is een Franse journalist vermist... na zware gevechten tussen het leger en varkstrijders. Romeo Langlois was voor een reportage op pad met het leger. Edwin Koopman, Latijns-Amerika-journalist Latijns van de Wereldomroep. Goedenavond. Goedenavond. Ken je Langlois? Ja, ja, Ik heb twee jaar geleden heb ik even met hem samengewerkt. Ik heb een aardige jongen, een professionele journalist ook. Die viel me toen op ook erg aangetrokken was door riskante ondernemingen, wat nu ook weer blijkt. Ja, maar ik dacht dat de FARC had beloofd geen mensen meer te ontvoeren... en zeker geen journalisten. Ja, nou, het is ook uh, een heel grote uitzondering dat ze een journalist, sowieso een journalist meenemen. Overigens, hebben de FARC heeft nog wel een aantal honderden burgers in, uh, in hun macht... Uh, die ze willen ruilen tegen geld... Maar uh, inderdaad, militairen zouden ze niet meer ontvoeren. Dat er nu een journalist ontvoert, en nog een buitenlandse ook, dat is uh, zeer uitzonderlijk. En ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat ze dat uh, over een uh, paar dagen zullen rechtzetten en vrij laten. Was het misschien een groepering van de FARC die niet op de hoogte is van die beloften? Nou, ja, die beloften betroffen natuurlijk geen journalisten. Maar uh, ja, de FARC is erg beducht voor zijn op zijn, uh, zijn imago. En nou ja, dit krijgt zoveel aandacht. Dus ze maken altijd ook een berekening: van ja, wat levert het ons op? En dit levert natuurlijk alleen maar negatieve publiciteit op. Ze dus willen ja. zeker niet te boek staan als een terroristische organisatie... wat ze natuurlijk wel zijn. Ja, de, en de laatste twee maanden is er juist sprake van... een uh, offensief van het Colombiaanse leger tegen de VARC. Met, met welk doel wil de regering de beweging nu... de definitieve nekslag geven? Ja, het is inderdaad erg onrustig. Er zijn echt meer dan 70 doden gevallen onder de VARC de afgelopen maanden. Ja, nu zijn er dan militairen omgekomen, maar... Ja, ze willen de vaak aan de onderhandelingstafel dwingen... door ze te verzwakken wat de afgelopen jaar goed is gelukt. En er zoomen allerlei berichten rond in Colombia. Er is een soort idee sfeer van, uh, dat er binnen de komende maanden... het misschien ook wel zal lukken om ze eindelijk aan tafel te krijgen. Uh, lijkt jou dat waarschijnlijk? Nou ja, als je ziet, ze zijn de afgelopen jaren behoorlijk verzwakt. En uh, hoewel dit uh, feit van afgelopen weekend anders doet vermoeden, uh, ja, zijn ze echt teruggedrongen tot in de bergen. En ja, de, de sfeer is gewoon zo dat ja, ze kunnen onderhand niet anders dan ook maar eens weer eens aan tafel gaan zitten en kijken wat ze kunnen doen. Want anders dan vallen er alleen nog maar meer doden en ja, uh, uiteindelijk zullen ze met niks overblijven. Maar nou, wat kunnen ze doen? Wat kan de vark met onderhandelingen willen bereiken? Nou, bijvoorbeeld dat ze vrij uitgaan, dat ze een zekere amnestie krijgen uh, en misschien ook een deel van hun sociale wensen, want die, uh, ja, die dragen ze dan nog altijd met zich mee. Uh, wat dat betreft hebben ze aan deze president een goede, want die is juist bezig met landvervorming en allerlei andere sociale maatregelen. Waarmee hij dus ook, zeg maar, een beetje het. Uh, ...gas voor de voeten van de Farc wegmaait. Ja, om terug te komen op die journalist... Ja, ...denkt dus eigenlijk dat deze Romeo Langlois over een paar dagen wel weer zal opduiken? Nou ja, de Farc heeft er jarenlang al zijn best gedaan bij de buitenlandse pers... ...juist uh, ja, om die te, juist te charmeren en niet, uh, niet aan te pakken door, uh, ja, door dit soort dingen. Dus ja, het lijkt me dat ze... Best, heeft wat weer tegen hem werkt is dat hij voor Le Figaro ook werkt, een uh, Rikse krant. Dus uh, ja, dat vindt de Farc natuurlijk niet fijn. Maar uh, ja, in het algemeen, de buitenlandse pers charmeren dat is wat de VARC wil. En dat doe je niet op deze manier. En kan ze het dan wat schelen of het een rechtse krant betreft? Nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat het niet als een voordeel werkt. Uh, in het verleden zijn er wel journalisten ontvoerd. En dan zeggen ze, ja, je mag niet meer schrijven voor de, voor de, staats, uh, om, voor de staatspers of de staatsomroep. Ja, of die ja. conservatieve media. Dus nou ja, misschien krijgt hij een boodschap mee. Ik kan me niet voorstellen dat hij het uh, niet zou overleven. Dank Edwin Koopman. Tot zover de vark. Muziek van John Berry, thema van Midnight Cowboy, film uit 69... gespeeld door Jan Toet Stielemans op zijn mondharmonica... die vandaag 90 werd, wordt royaal gevierd in zijn geboorteland België... met concerten, expositie en cd-box. Morgen, Koninginnedag, bezoekt Koningin Beatrix... de gemeenten Rhenen en Veenendaal. Thys Elsenga is burgemeester van Veenendaal, Joost van Oostrum... Oostrum van Rhenen. Goedenavond, heren. Bent u speciaal opgebleven voor dit gesprek, of kunt u van opwinding toch niet slapen? Nou, een klein beetje later hebben we het wel gemaakt om u, want morgen moeten we in ieder geval om half zes op. Dus, ja. uh... Was het vandaag nog een uh, drukke dag met het oog op morgen van Oostrum? Ja, zeker weten. We hebben vandaag de, de, ja, wat wij dan genoemd hebben: de generale repetitie gehad. Uh, volgens NOS-term is dat de doorloop. Ja. Ja, er was heel veel publiek in de stad. En we hebben allemaal genoten van. Bij de uh, doorloop al? Ja, ja, dat was echt uh, heel erg druk. Veel mensen die nou, toch even wilden kijken, genieten van het uh, heerlijke weer. En, uh, ja, het was om drie uur s middags, het was prachtig weer. Uh, de ijskoerboer heeft een topomzet gehad ja. vandaag. Hè. Of uh, Elzinga was alles in, in Veenendaal gisteren al klaar... in verband met de zondagsrust van heden. Nou, we hebben uh, gisteren gedaan wat moest en vandaag uh, wat dat kon... en vandaag hebben we gedaan wat moest. En uh, ik denk dat we sinds 1973 de oliecrisis... niet meer zo'n mooi centrum hebben gehad zonder ouders en bromfietsen. Heerlijk. Ja. Ja, want ik begrijp, de hekken en versieringen uh, zijn er allemaal ja. al. Uh, hebt u er beide vertrouwen in dat het uitgaanspubliek dat vannacht allemaal heel laat? Nou, wij hebben uh, eh, dat, het regelmatig ja. veel contact gehad met de horeca... en die hebben er gewoon voor ingestaan dat het allemaal goed ging... en het is zonder problemen verlopen. Ja, en uw collega Van Oostrum? Ja, ook mijn contacten met de horeca zijn goed. We hebben nog een uh, koninginnendachtfeest nu. En daarnaast oh. zijn we ook uh, in de stad uh, met voldoende aan mensen aanwezig... om uh, nou, eventuele railschoppers of wat dan ook uh, vroegtijdig uh, te stoppen. Ja. Is er bij zo'n evenement, zo'n ontvangst... nou ook onderlinge afstemming tussen de gemeenten? Dat bijvoorbeeld Rene zegt, wij gaan ringsteken en dat Veenendaal dan zegt, oké, okay, dan doen wij het zaklopen? Nee. Ik heb, uh, dat was ook leuk, de afgelopen weken, er zit een zekere rivaliteit tussen beide gemeenten. Maar elke uh, stad of elke gemeente viert de Koninginnedag op zijn manier. En in Renen doen ze dat misschien wat anders dan bij ons. Hoewel, ach, Koninginnedag is toch in alle gemeenten toch een beetje op dezelfde manier. Maar er zitten wel accenten in. Ja. Ja. Ja. Volgens mij hebben we allebei van... geen, uh, geen ringsteken. Ja, denk ik ja, heb ik er wel, hier. maar dat is buiten het programma. Ja. Maar, ja, maar van, van Oostrom, doet u het in Renen echt anders dan in Veenendaal? Nou, de plaatsen verschillen qua karakter en qua inwoners niet zo heel erg veel. Maar we hebben wel toch wel verschillen in het programma zitten. En dat is ook gewoon goed. Maar het gaat niet om extreme verschillen. Volgens mij is het gewoon voor beiden de traditionele Koninginnedag die we in onze eigen plaatsen hebben. Die natuurlijk voor morgen extra vrolijk zijn vanwege het bezoek van de koninklijke familie. Ik denk dat iedereen die in de ochtend z'n kijkt en daarna in Veledaal... Het is de hele dag een boeiend programma. Ja, want er is wel een accentverschil tussen uw plaatsen. Veenendaal is uh, sterk christelijk en Renen iets minder. Nou hoor, nee, bij ons zijn we net zo christelijk als in, uh, als in Veenendaal. Oh. Dus dat het oh. verschil is oh. niet zo groot. Sorry, ja. sorry, sorry. sorry. Nee. Maar het verschil is: uh, Renen is een stad. Venendaal viel vroeger onder de juridictie van Renen. Zelfs Renswoude, het Woud viel eronder. Maar wij zijn tegenwoordig een dorp van 62.000 inwoners met stadsallures. Een dorp van 62.000? Ja, dat is een maar is stad. dat stad. Oké, okay. ja. Uh, is het programma, uh, om even uh, het lachen terzijde te schuiven... Ja. is het programma nog aangepast in verband met de uh, toestand van Prins Frizo? Nee, want uh, koninginnendag vier je of je viert het niet. Dat is het uh, streven eigenlijk altijd geweest. En als je koninginnendag viert, dan viert het ook met een feest. Dus uh, dat doen we sowieso. Kijk, je kunt ook de muziek niet uh, op half kracht laten spelen. Hmm. Dus wat dat betreft, het is ook moeilijk om een koninginnachtprogramma aan te passen. Ja. Het is, uh, dat is bij ons eigenlijk hetzelfde. Het is een Veenendaal. nationale feestdag. En ik denk dat veel mensen, ja, dat zal misschien nu wat meer zijn. Anders toch hun, hun aanhankelijkheid willen betuigen aan haar majesteit ja. En dat zul je merken. Ja. Uh, Elzinga, uh, waarom mogen de toeschouwers in Veenendaal, zoals ik gelezen heb, geen stoeltjes meenemen? Nou, u vertelt me nu iets nieuws. Oh. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die heel oud zijn, ja, die zullen wel op een stoeltje mogen. Ik heb dat niet gehoord, dus dat zal in de krant gestaan hebben. Ja, dat heeft in de krant gestaan, maar ja. als u het niet gehoord hebt, u gaat erover toch? Ja, maar ik weet dat heeft veel in de krant gestaan maar volgens mij mag men me best zitten. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand van s ochtend 7 uur tot 12 uur moet, uh, moet staan. Nee, dat Maar goed, kon hoe we... dat precies is, ik weet het niet, maar ik heb dat verhaal niet gehoord. Nee, en hoe is dat in René van Oostrom? Is dat geen punt? Stoeltjes. Nee, het is geen punt. Uh, er zijn zelfs al mensen in slaapzak op dit moment in de stad, heb ik begrepen. Dat is heel <laughs> erg. En, en uh, nou, ik hoop dat die een goede nacht hebben. Ja. Nee, maar waar het, waar het natuurlijk om gaat, is dat we met z'n allen een plezierige uh, Koninginnedag hebben morgen. En, uh, ja, we kunnen niet ontkennen dat er naar Apeldoorn het een en ander gebeurd ja. is op het trein van, uh, van veiligheid. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat morgen niet of nauwelijks uh, uh, zeg maar zichtbaar ja. tot overlast leidt voor de bezoekers. Iedereen is gewoon van harte welkom in beide plaatsen. Ja. En ik zou zeggen, kom op tijd, kom zoveel mogelijk met de openbaar vervoer of op de fiets. En uh, kom vooral genieten of het nou in René is of in Venendaal. Waar ja. we morgen een fantastische ja, is... in de dag gaan vieren. Kijk, en wij, wij zeggen het ook het is bij, er zijn ja. natuurlijk wel maatregelen getroffen. Maar je moet niet vergeten. Kijk, de Koninklijke familie die redt zich wel. Maar we hebben ja. misschien in Veen tussen de 40.000 en de 80.000 uh, bezoekers. En die oh. mensen moeten zich prettig voelen. Ja. En daar hebben we maatregelen voor getroffen. Is er veel politie op de been, Elsenga? Nee, dat. Er is een balans tussen feest en veiligheid. En dat is natuurlijk wel politie, maar men zal daar niet, uh, echt geen last van hebben. Nee. Van Oosteren, is, is het zo dat er ondanks de veiligheid toch ruimte is voor de pers en het publiek om bij de koningin in de buurt te komen? Nee, er is ruimte voor pers en publiek om te genieten van de Koninginnedag, in de buurt te komen van de koningin. En veiligheid, wat dat betreft, uh, is aanwezig, maar is uh, voor het publiek zoveel mogelijk onzichtbaar aanwezig. Ja. Heren Elzinga en Van Oostrum, veel plezier en succes morgen. En tot morgenavond opnieuw in het oog, dan hier in de studio... voor de evaluatie van Koningendag in Renen en Veenendaal. We komen graag. Dag. Ja, tot morgen. Tot morgen, Dag. morgen, Dag. morgen. Dag. say sir glow. Liefme, leave me, ne me te pa van Regina Spector voorheen Russische nu Amerikaanse en komende zomer te horen onder andere op het Belgische Rock Werchter. Goedenavond Margriet Brandsma. Goedenavond. Voormalig NOS correspondent in Berlijn en ook proficiat want vanmiddag is je boek Het Mirakel Merkel gepresenteerd. Ja, het gaat klopt. over zoals iedereen wel begrijpt over de Duitse bondskanselier Angela Merkel zonder de inhoud nu helemaal te verklappen. Wat is het Mirakel Merkel. Het Mirakel Merkel is natuurlijk, uh, om te beginnen... het feit dat Merkel toen ze 35 was... Uh... Want zo oud was ze toen de muur viel. Ze was wetenschapper, een tamelijk ja, een anonieme wetenschapper in de DDR. Op haar 35ste begon ze eigenlijk een totaal nieuw leven... want ze koos voor de politiek en zag kans om in 15 jaar, 2005 namelijk... Uh, ja, kanselier te worden van een van de uh, grootste democratieën... Van, of de grootste democratie van, van Europa. Dat is natuurlijk op zich een mirakel... dat iemand uit een, die uit een dictatuur komt dat voor elkaar krijgt. Ja, en een... hoe verklaar je dat mirakel? Uh, door eigenlijk een paar dingen. In, in de eerste plaats, Merkel wordt altijd onderschat. Intussen is dat zo bekend dat ja, niemand dat eigenlijk meer mag overkomen... maar het is jarenlang het geval geweest. Mensen denken toch van, ach ja... hè? Wat onomvallende vrouw, dat, dat, dat kan niet veel zijn. Dat, mensen hebben dat ook tegen me gezegd. Ik heb diverse mensen gesproken die haar goed kennen. En die zeggen van ja, ze, ze kijkt je dan aan. En, en dan denk je van, nou, snapt, snapt ze het wel? En vervolgens blijkt ze eigenlijk alweer drie stappen verder te zijn. Dat is het eerste. En het tweede is, ze heeft een hele scherpe politieke antenne. Ze herkent het, de, de kansen van het ogenblik heel goed en vaak sneller dan anderen. En dan durft ze ook toe te slaan. Nou ja. Waarom is dat? Waarom kan ze dat? Het is een hele slimme vrouw. En ze heeft toch ook die wetenschappelijke carrière achter de rug. Die wetenschappelijke opvoeding. Ze analyseert. Ze geeft emoties, geen enkele kans. Ze handelt niet impulsief. Dat is een, ja, een combinatie van karaktereigenschappen, denk ik... die veel over het succes van Angela Merkel zeggen. Ja, ze komt op ons wel eens over als enigszins uh, uh, saai, zou ik maar zeggen. Ja. Maar is ze in Duitsland populair? Ze is in Duitsland zeker populair. Als Duitsers rechtstreeks hun kanselier zouden, kiezen, zouden kunnen kiezen... dan, dan zouden ze ja, zonder problemen herkozen worden. Uh, dat komt natuurlijk omdat het goed gaat, economisch gezien, met Duitsland. Het komt ook omdat ze uh, Duitsland internationaal goed vertegenwoordigt. Daar zijn Duitsers uh, heel erg gevoelig voor. En het komt ook wel omdat ze, ze heeft geen, geen schandalen of wat dan ook aan zich hangen. Ze heeft, alleen de politiek, ze is niet zoals, nou ja, de, de, de, de president, Wolven die laatst moest aftreden vanwege het feit dat hij in een vorige politieke functie veel te veel nauwe banden had met het bedrijfsleven. Dat soort dingen, dat kleeft niet aan Merkel. Het is een, een schone politica eigenlijk. En dat, ja, dat spreekt Duitsers ook aan. Ja, en dat het economisch zo uitzonderlijk goed gaat met Duitsland dat het, en dat de stemming in het land puik is. Wat is haar bijdrage daarin? Dat is inderdaad een hele goeie, dat signaleer ik ook in het boek. Dat heeft ze voor een heel groot deel ook wel te danken aan haar voorganger, aan Gerhard Schreuder, die. Uh in, in 2002, 2003 de, de moed had om te zeggen... Eh, Duitsland is het, het, het zieke kind van Europa. We geven veel te veel geld uit aan sociale voorzieningen. Daar moet ra ja, echt radicaal het mes in. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hem zijn politieke kop gekost. In 2005 vroeg de verkiezingen toen werd eh, Schreuder niet herkozen. Maar hij had het wel goed gezien. Als Duitsland dat niet had gedaan, dan had het land er nu niet... Zo goed voorgestaan. Ja. En Merkel herkent dat ook wel. Ze, heeft natuurlijk, ze is daarna gaan regeren met sociaaldemocraten... dus ze heeft dat beleid vervolgens ook wel gestalte gegeven, uitgevoerd. Maar ze heeft het voor een heel groot deel aan haar voorganger te danken. Aan de telefoon Otto Frieken, lid van het Duitse parlement voor de FDP. Ook goedenavond, goedenavond coalitiegenoot van Merkel. Deelt u de analyse van Margriet Bransma? Ja, toch wel, in het geheel zelfs, uh, en dat moet ik zeggen, als lid van de FDP, is uh, compleet uh, uh, juist dat wat uh, meneer Schröder heeft gedaan en de, de, de grootste werk is uh, voor mevrouw Merkel om te zeggen, kijk eens, ik ben een uh, goede leider en die uh, economische cijfers zijn voor ons goed, um, omdat we, ik zou zeggen, die bezuiningen hebben gedaan uh, in, in de jaren twee, drie en vier, die, die voor ons nu goed zijn, maar... Uh, dat zit het probleem altijd in een de democratie. Maar dat doet ze dan ook. En dat is een typisch ding voor Merkel te zien wat is juist. Ja, volgens Brandsma is eigenlijk het, het geheime wapen van Merkel... en ik citeer dat ze haast altijd eerder dan anderen... het precieze moment ziet waarop ze kan en moet toeslaan. Dat doet ze dan bliksemsnel. En, zoals uit het boek valt af te leiden, ook snoeihard. Zelfs als het riskant is. Uh, bent u het daarmee eens? Ja, ja, heel sterk. Kijk eens, voor mij is als ik naar een boek kijk hoe een... Uh... ...Nederlander schrijft um, um, hoe, hoe mevrouw Merkel is, dan, dan kijk je terug en zeg ja, ...misschien ben ik als Duitser, kijk ik te vaak naar enkele speciale dingen die gebeuren... ...in de politiek van één dag naar die ander, maar in het geheel is het op die manier. Als ze weet waar naartoe gaat, einde denken, um, of denken vanuit het resultaat... zoals het op Nederlands dan zijn, dan weet is het met, met haar heel snel... ...oké, okay, daar, daar is iets, daar ga ik niet mee door, heb ik geen meerderheid in ons uh, onze eerste kamer... Um, dus dan ga ik het ook niet doen. En, en dan zegt ze heel snel, oké okay, dat was het dan. Dat, bijvoorbeeld, we, we hadden een idee uh, een belastinghervorming te doen, maar nou, daar hadden we geen kans uh, met, de, met de Eerste Kamer. En hij, op de juiste moment heeft ze gezegd, ja oké okay, dat was het dan, ik, ik doe het niet meer. Ruzie bij ons in de partij, maar um, um, aan het eind, uh, in de vraag van macht, uh, was ze juist. Ja, en Bransma, dat is een soort intuïtie. Want je verklaarde straks vooral uit het feit ook dat ze wetenschapper is. Maar dat zijn ook, ook heel intuïtie. suffe wetenschappers. Ja. Ja. Het, is, het is ook intuïtie, wat ik zei, een, een scherpe politieke antenne. Ja. En wat, wat Merkel ook wel heeft, dat, dat nou, Otto Frikke duidde daar eigenlijk ook al wel op. En dat is ook wel een punt van kritiek, hoor, dat je, dat je op Merkel kunt hebben. Ze is heel wendbaar. Ze, ja. uh, ze, kan, ze kan vandaag verdedigen, maar ze moet tegen Ja, bijvoorbeeld. Ja. Kernenergie is natuurlijk en een heel goed dicht. voorbeeld. Een ander goed voorbeeld is, nou, dat ik, daar zal Frikke ook van alles en nog wat over kunnen vertellen... dat is natuurlijk het feit dat zij de huidige Duitse president, ja. Gauk... eigenlijk absoluut niet wilden, Maar omdat de nee. FDP, de, de, de coalitiepartner, de huidige coalitiepartner... Gauk wel wilde ja. en Merkel op een gegeven moment dacht van... ja, maar de coalitie heb ik er ook niet voor over... Toen is ze akkoord gegaan en de volgende dag verdedigt ze Gauk... alsof het zelf bedacht heeft. Ja. Haar macht in Europa is een, is een eigenlijk met Sarkozy... maar de kans is groot dat na volgende zondag François Hollande... de Franse president is. Wat betekent dat in haar ogen voor het gezamenlijke... Frans-Duitse optreden in de Europese crisis? Nou, ja, ik, ik, ik begrijp dat ze uh, Hollande eigenlijk alweer... een klein beetje tegemoet komt. Wendbare. Ja, dat wendbare weer van Merkel... Want ik, dat is overigens een, een slecht signaal naar Sarkozy. Maar dat geeft uh, toch wel, denk ik, een beetje aan... dat Merkel Sarkozy weinig kansen meer toedicht. Ze heeft nu gezegd dat ze ja, dat misschien toch maar wat moeten praten... over eventuele groeimaatregelen voor Europa. En natuurlijk, het bezuinigingspakket blijft overeind staan. Maar ze komt hem eigenlijk al wel een beetje tegemoet. En dat is inderdaad, vind ik... en de SPD in Duitsland uh, tamboureert daar ook alweer op... dat wendbare van Merkel. Ze ja. ziet dat Sarkozy het niet gaat redden. Ja. Ze, ze weet ook dat ze het niet kan zonder Frankrijk. Dus ach, dan maar weer een beetje tegemoet. Moet komen. Ja, Frieken over het naderend einde van Mercosy? Nou, um, um, ze doet helemaal niet een, een deur dicht. Um, dat kun je werke, werkelijk zeggen. Ook ze, ze heeft gezien dat uh, met die eerste rond van de verkiezingen in Frankrijk... Uh, er een kans is dat Hollande aan het eind de, de nieuwe president is. Dus... Dan doe je die, die raam of, of de deur niet, niet dicht. Dat heeft ze in het begin gedaan. Ja, maar dat het is hetzelfde als met, ons, met, met die bondspresident. Daar moet ik nog één keer iets over zeggen. Ja, ja, ja. Ze, ze had gedacht, nou oké, okay, ik, ik wil die niet. Dus had, was die idee van Wolf. Dat hebben we dan ook in de coalitie gedaan. Als het dan de tweede keer was en Wolf was weg, um, was die idee, nee, nu doe ik iemand, iemand anders met echte drukte op, op, op de coalitiepartner. Ja, ze Want dacht echt ik... dat ze nog wel iemand anders door zou kunnen drukken. Ja, ja, ja. had ze gedacht. Maar op die moment. Waar, waar ze wist dat, dat die FDP zegt: nee, kijk eens, deze keer zullen we het niet doen. En waar ook, um, ja, ik zou zeggen, die mensen van Duitsland hebben gezegd: nee, kijk eens, we willen nu die Gauk. En daar heeft ze gezien: oké, okay, ik kom niet door met de FDP, die mensen willen die, de oppositie wil ook Gauk. Oké, okay, dan doe ik dat. En dan zeg ik ook de volgende dag. Ja, oké, okay, dit is het. Ik heb nooit ja. gezegd, die is slecht. Ik heb niet gezegd, dat is de best, maar ik heb nooit gezegd, die is slecht. Nee, dus dan, dan gaat het door. En wat de afgelopen weken in Nederland gebeurde, Margriet Brandsma, ja. bemoeid Merkel zegt daarmee... Ik denk het in dit geval niet. Ik, ik weet zeker dat ze heeft staan, staan juichen. In de eerste plaats omdat ze natuurlijk ook openlijk gezegd heeft een tijdje geleden... dat ze heel weinig zag in die gedoogconstructie. Hè. Dat is dat, ja. dat tamelijk opmerkelijk dat, dat Merkel zich daar zo kritisch over uitliet. Nou goed, die gedoogconstructie viel. Vervolgens maakte men zich in Duitsland wel zorgen over de betrouwbaarheid van Nederland als, als partner binnen Europa. als het gaat om het bestrijden van de financiële crisis. Hè, de heilige 3%. Nou, dat hebben we gezien. Het Wandelgangenakkoord dat blijft ook overeind. Dus ik denk dat Merkel ja, het fantastisch heeft gevonden. wat er de afgelopen week in Nederland is gebeurd. En ik, kijk, omdat Nederland natuurlijk niet een probleemgeval was. zoals Italië dat wel was. Eh, daar heeft ze zich wel nadrukkelijker mee bemoeid, ja. heb ik begrepen. Maar dat gold natuurlijk voor Nederland veel minder. Dus ik denk niet. Ik weet dat ze Althans, dat heb ik gehoord van mensen uit haar omgeving... dat ze het heel goed kan vinden met Rutte... zelfs beter dan uh, destijds met Balkenende. Maar ik geloof niet dat ze hem gebeld heeft. Maar nee. misschien weet Frikke dat. Ja, nou, gebeld uh, heb ik ook. Ik heb met anderen gepraat, gehad, heeft ze niet... Uh, ...weliswaar hebben leden van onze partijen gebeld... ...ik heb ook met, met heel veel leden van, van de Tweede Kamer gebeld... Of, ...of een sms of een tweet gedaan... ...specieel die avond uh, dat de beslissing in de Tweede Kamer was... ...want uh, voor een democraat moet ik zeggen... ...wat daar gebeurd is in Nederland... Is, ...is voor democratie heel goed... ...dat mensen zeggen... ...kijk eens, ik wil, ik wil natuurlijk dat wat ik daar heb besloten... ...helemaal niet in, in nee. de 100%, maar ik wist ook dat het nodig was... En, uh, nou, wat we doen in, in in Duitsland is natuurlijk moeten zien um, ja, dat, dat, bij de vraag wie, wie gaat aan het eind van Europa betalen als het in in in de foute richting gaat. Ja. Uh, Nog één is kwestie is nodig. Nog één kwestie. Merkel zegt een politieke boycott... van het komend EK voetbal te overwegen... als de uh, Oekraïense oppositieleider Timoshenko niet is vrijgelaten. Mensen ze dat, Bransma, of is dat ja. machtsspel? Nee, ik geloof echt dat Merkel dat meent. Ik, ik, ik heb ook vanavond even goed in de Duitse media gekeken. Dat ja. wordt een erg, erg grote kwestie in, in, in Duitsland. En het is intussen niet meer alleen Merkel die het zegt. Het is bijna de, de, nou ja, de, de hele Duitse politiek zegt... als en niets wordt gedaan aan die, aan die omstandigheden van Timoshenko, uh, dan, dan gaan wij niet die wedstrijden bezoeken. En dat, dat kan inderdaad een hele grote kwestie worden. Want ja. Duitsland speelt, geloof ik, alle wedstrijden... Ja. in ieder geval tegen Nederland in, uh, in, in de Oekraïne. Flieke, staat u achter zo'n boycott eventueel? Ja, ik denk politiek is het juist. En, en die, die, die die ermee heeft begonnen, is ons bondspresident. die heeft gezegd, ik, ik ga niet op reis naar o Oekraïne... En um, nou, dat is ook, ook, ook iets waar het heeft mee begonnen. En dat is die president die op, op, op 5 mei het eerste als Duitse uh, staatsverhaal gaat praten in breda. En um, dus ja, nee, daar is, er, okay. men denkt in Duitsland is ja. iets waar de politiek tegen moet zijn. De vraag is natuurlijk aan het eind, uh, waar, okay. waar gaan we het finale tegen Nederland spelen? Precies. Dank Margriet Bransma, dank Otto Frike. Leest dat boek, het heet Het Mirakel, Merkel. Proudly swept the rain clouds by the cliff As long it glided through the trees Still following with glee far a He of the valley hallo how on no One fond embrace, ahoy, hey ah, hey I. until we meet again. we meet again. Aloha, dat is een verzoeknummer van mij. Hawaiianse weemoed door Johnny Cash. Van zijn American Recordings uit het eind van de jaren 90, nummer zes. Uh, welkom. in crowd here. En dat is de reward. De eerste publieke piss als man en vrouw. Een hint van een blush van prins William. Ja, dat is reward met een zoen vol op de mond van prins William op het balkon van Buckingham Palace. Begon precies een jaar geleden het koninklijk avontuur van Kate Middleton. Hikke Jippes, welkom, kenner. Hoe heeft ze het, het, het eerste jaar gedaan? Um, ze heeft uh, nog iets gedaan um, to frighten the horses, zoals dat heet. Uh, nog heeft ze de indruk gegeven dat ze als burgemeisje... nu ze getrouwd is met de um, op twee na troonopvolger in Engeland... Um, above her station uh, uh, zich voelt. Ze, ze gedraagt zich dus... Uh, uh, waardig en uh, netjes. Ze gaat ook nog wel eens gewoon boodschappen doen... en winkels waar jij en ik ook naartoe gaan. Ja. Maar uh, ze gedraagt zich keurig. Ze, doet, ze zet geen stapfout. Nee. Is dat een prestatie? Was ze daar al, al tegen deze taak opgewassen... toen ze een jaar geleden in het huwelijk trad? Nou, ze heeft natuurlijk een hele lange voorbereidingstijd gehad. Ze werd gestompt. niet voor niks ja. Waitie Katie genoemd. Uh, vraagt hij haar wel of vraagt hij haar niet? Draakt er nog een keertje uit... Dus, en we hebben achteraf begrepen dat de grote aarzeling bij uh, met name William ook was. Of um, uh, Kate het oh, soort ja? leven wat je leidt ja. als, uh, in, met deze status. Of, die, of ze daar wel tegen opgewassen was. En of ze dat wel wilde. Want de vergelijking dringt zich natuurlijk altijd op. Hij heeft gezien wat er met zijn moeder gebeurde. Diana. En dat wilde hij voor haar niet. Nee, nee, nee. Waar heeft zij zich mee bezig gehouden, vooral in, officieel in dat eerste jaar? Nou, ze, heeft zich, ze is heel, heel, heel voorzichtig begonnen. Alweer de analogie met uh, Diana die gewoon werd uh, gedumpt... en die het ver, eigenlijk verder zelf maar uit moest zoeken. Het paleis was natuurlijk uh, absoluut uh, erop gebrand... om dat niet weer te laten gebeuren. Ze is heel voorzichtig begonnen. Je weet, ze heeft eerst samen met William een tour gemaakt... door Canada en de Verenigde Staten. Groot succes in de Verenigde Staten zijn ze nog doller op Kate en William... dan ze in uh, Groot-Brittannië. Niet zijn. Er wordt voornamelijk ook heel erg gekeken naar de manier waarop zij zich uh, uh, kleed. Hè? Er wordt nu al gesproken van de nieuwe Jackie Onassis. De Amerikaanse uh, royalty. En toen is ze eigenlijk heel voorzichtig begonnen met... want de liefdadige instellingen die haar als beschermvrouw wilden hebben... nou die stonden natuurlijk met tientallen, zo niet honderden, op de stoep. Daar heeft ze er inmiddels vier hele veilige van uitgezocht. Uh, hospices voor kinderen, uh, de National Portrait Gallery, nog een kunstinstelling en een verslavingsinrichting, ja. geloof ik. En uh, ze heeft zich verder uh, uh, in het openbaar uh, niet als zelfstandige gemanifesteerd tot heel kort geleden. Toen heeft ze uh, voor het eerst een zelfstandig toespraakje gehouden. Nou, we gaan luisteren naar uh, haar eerste toespraak in het openbaar bij zo'n hospice in Ipswich. First of all, I'd like to say thank you. Thank you for not only accepting me as your patron, but thank you also for inviting me here today. You have all made me feel so welcome, and I feel hugely honored to be here to see this wonderful centre. I'm only sorry that William can't be here today. <laughs> he would love it here. Was he nervous? Ja, bloednervers. Je zag de handen trillen werkelijk. En William zat op dat moment in het kader van zijn, een, zijn dienst als helikopter-reddingshelikopterpiloot in de Falklands. Dus die kon er niet bij zijn. Dus maar dit, deze hele speech maakte ook. De indruk, je hoorde het wel, ze zetten gewoon geen, geen voet uh, fout. Maar het klonk alsof RfL ze voor pauzes. de spiegel tien ja. keer had gerepeteerd. Misschien was dat ook wel Ja, zo. vast wel. Maar ja. ja, William wel. had het dus niet kunnen coachen. En, uh... Nou, het verhaal was dus, er verschijnt op, op 4 mei wordt er een CNN documentaire over Kate uh, uitgezonden. En daarin zegt iemand dat uh, een vertrouweling, een anonieme vertrouweling, uh, dat William haar gecoacht had vanuit de Falklands, maar ah, ja. goed, voor wat het waard is. Ze zat wel snel, de lachers op haar hand. Door te In zeggen effe. dat ze het heel jammer vond dat William er niet bij was. Ja, He, want ze had van tevoren heel duidelijk ook, oh, ze vond het zo vreselijk dat, we, dat ze zo lang gescheiden was van William. Oh, ja. En daarom hadden ze gelukkig nog maar net een kleine puppy gekocht: klein kokker-spanieltje met de naam Lupo. Ja, in plaats was van daarom, het kindje, zal kwestie, ik maar zeggen. Daar was een kwestie mee met die loepo. Ja, he? heel, de, natuurlijk, verslaggevers wilden meteen weten hoe die hond eten wilde zij niet zeggen. En dat heeft ze toen na een tijdje uit eigen beweging gezegd. Maar ze, ze danst niet naar de pijpen van het journaille. Nee, ze willen zeker zekere privacy, al is het maar de naam van je hondje, bewaren. Dat, dat is heel duidelijk. Nee, maar dat eisen ze echt wel heel duidelijk allebei op. Als ze uh, iets te doen hebben, een, een prinselijke plicht, dan gooien ze zich er voluit in. Ja. Maar verder leven ze inderdaad heel streng hun privéleven in die uh, cottage in, in een uithoek van, uh, van Wales. Ze gaan daar ook gewoon af en toe onaangekondigd naar de bioscoop en kopen een pizza. Euh, euh, ja, <laughs> leven, een, ja, leven een, gewone, een gewoon bestaan. En ja. willen dat ook heel graag uh, voorlopig zo, zo houden. houden. Ja. Gaat het publiek optreden haar in het algemeen goed af? Um, ja, het is, een, het is een. Ze heeft een natuurlijke manier van uh, mensen tegemoetreden. Dat is absoluut waar. Ze heeft een, een, een, een warme persoonlijkheid. Ze, ze ziet er niet tegen op om door de knieën te gaan. Als het om een klein kind gaat. Ze is. Uh, nee, men, en, en mensen reageren heel warm op haar. Ja. Ook op William. En, en wat je dus uh, bij hen niet ziet, wat je alweer bij Charles en Diana uh, wel zag in het begin... dat Charles enorm de pest in kreeg... dat het hele publiek zich zo concentreerde ja, op, op de, Diana. Ja. Heeft William helemaal niet. Die loopt die, alleen maar te stralen over het feit dat ze overal zo, uh, uh, zo welkom is. Die vergelijking met Diana is nou al drie keer gevallen. Wordt die in Engeland ook vaak gemaakt en, en stoort? Zit ja. hij daar dwars? Ja, natuurlijk uh, wordt die voortdurend gemaakt. Want de koninklijke familie staat te boek als een, als een, een, een dysfunctioneel uh, gezin. Die uh, he, niet, niet erg goed zijn in, uh, in warmte ten opzichte nee. van elkaar. Um, uh, William is duidelijk iemand die, die uh, uiterlijk althans uh, uh, heel spontaan is. Ja. Heel warm is. En Kate heeft dat uh, in feite ook. Dus uh, nee, niet meer, uh, niet meer dat, dat hele... Uh, killen en daar reageert het, uh, het Brits publiek heel goed op. Ja, heeft zij ook de, de reputatie of de, het image van het Brits Koningshuis versterkt, zoals wij hier uh, ervaren hebben met Maxima? Ja. Door haar populariteit en bovendien, uh, je weet natuurlijk dat niets een monarchie en een, uh, en een koninklijke familie zo goed doet als een spectaculair huwelijk tussen twee jonge mooie mensen. Ja. En dat is, wat dat betreft is dit allemaal prachtig uh, op tijd gekomen. Ja. We krijgen een aantal van dit soort grote happenings in de komende jaren. In juni hebben we het 60-jarig regeringsjubileum van uh, Hare Majesteit zelf. En dan op de achtergrond uh, lonkt natuurlijk het moment van de opvolging. Ja, heeft ze aanvaringen gehad met de media eigenlijk? Nee, wel in haar verlovingstijd toen ze op een gegeven moment zo werd uh, dwarsgezeten door paparazzi <lacht> dat het paleis een uh, verklaring heeft uitgegeven, William een verklaring heeft uitgegeven, zeggen dat hij dit niet wilde. En um, uh, ik moet zeggen, het paleis aarzelt tegenwoordig ook niet om um, advocaten in de arm te nemen en mensen met hel en verdoemenis te bedreigen als ze het privéleven van het prinselijk paar niet respecteren. Hebben ze dat eenjarig huwelijk uh, overigens nog gevierd deze dagen? Gezellig at home. Met een, uh, met een maaltijd. Uh, ze hebben een bijeenkomst met vrienden en familie gehad. En vanavond zijn ze gewoon, uh, wat was de formulering ook alweer? A romantic meal at home. A romantic meal at, at home. home met, in de cottage uh, in Anglesey. Uh, hoe heet dat? Uh, Anglesey. Anglesey, ja. Het schiereiland van Wales. Ja. Aha. Nou, een, een positieve recensie toch, al met al? Ja, al met al, ja, eigenlijk al met al wel. Ik zou niet weten wat de, de enige kritiek die erop er is, is dat ze misschien soms een beetje uh, de haar voor de gezicht laat waaien, zodat de fotografen niet kunnen fotograferen, maar verder alles iets. Dank, Hyperjet Jeppe, tot zover Kate en William. Het Koninginnedag-sportjournaal met Gerard Roojakkers. Vandaag zaklopen. In het oog deze dagen de geschiedenis van oud-Hollandse volksspelen... die de koningin en haar familie morgen weer mogen medemaken. Gisteren ringsteken, vanavond zaklopen. Goedenavond Gerard Roojakkers... Goedenavond. Onze cultuurhistorisch specialist. Wanneer is zaklopen uitgevonden? Ja, nou, het is al heel erg oud. Uh, de Grieken in de klassieke oudheid... die uh, deden al aan zaklopen. Uh, maar wel op een andere manier zoals wij dat kennen. Wij lopen in de zak. En de, Griep, de Grieken die liepen op een zak. En wijnzakken wel te verstaan. Die opgeblazen werden. En dan ook nog eens met olie werden ingesmeerd. Maar... Eh, Zo'n 200 jaar geleden was het zaklopen, vooral in Amsterdam, ontzettend populair om met name vreemde snuiters, eh, als het ware, met elkaar te laten concurreren. En dan zijn dat met name de Hannekemaaiers en de botboeren. Ik Hanneke Maiers of... en botboeren, ja. ja. hebt u enig idee wat dat voor types zijn? Hanneke Maiers, die maaien iets, denk ik. Ja, dat zijn seizoensarbeiders uit Westfalen... die inderdaad in de oogsttijd naar Noord-Holland kwamen. En uh, die Amsterdammers die hingen dan een zijspek hoog in een paal... Uh, die de Hanneke Maiers deed watertanden. Ja. En dan werd er een wedstrijd, zaklopen georganiseerd... Oh, bij het ja. dronkenmanshuisje aan de Sloterweg. Ja. En wie dan won, die mocht dat spek meenemen zeg, ik heb het vaak gedaan als kind, ja. zaklopen, maar ik weet nu nog niet hoe je het snelste gaat. Lopend of springend? Ja, er zijn twee tactieken uh, met de voeten in de punten van de zak, lopend. Maar uh, springen schijnt toch het beste te zijn, want vorige week is in ermelo het wereldrecord zaklopen verbeterd. Met 2173 deelnemers en het merendeel daarvan uh, sprong. Dus... Als ik morgen een tip mag geven aan de zaklopers, ga vooral springen. En de leden van de koninklijke familie, zijn die er een beetje goed in? Ja, die mogen toch ondertussen na al die jaren Koninginnedag... wel een eh, zekere staat van dienst hebben opgebouwd in het eh, zaklopen. Dus eh, ik ga ervan uit dat eh, eigenlijk het koninklijke huis in dit, de, deze tak van sport onverslaanbaar is. Dank Gerard Rooijakkers. Wat morgen? En morgen gaan we meitak steken. Meitak tak steken. In de Walburgersnacht. Oké. Okay. Dank Gerard Rooijakkers nogmaals. Dit was met het oog op morgen, zometeen de echte Janne. Morgen presenteert Eva Jinek en ik eindig met een gedicht... van de pas bekend geworden winnaar... van de Prijs der Nederlandse Letteren 2012, Leonard Nolens. Jij blijft mijn grote liefde in de maak. Jij maakt mijn nachten wachten wit als dit papier. Jij maakt me zwart als een gat in het blad gebrand van dit gedicht. Een vergezicht van niets. Zo blijven wij vervuld van al het onvervulde. Jij bent mijn vraag, jij bent mijn bange vragen voor. Wij maken lange dagen, die staan hier in een koor... van hoog tot laag bijeen te dansen in mijn keel. Ik neem hier geen verhaal op jou. Ik haat het hiaat dat ons heeft afgesproken. Ik blijf je grote liefde in de maak. Ik maak je nachten wachten wit als dit papier. Ik maak je zwart als een gat in het blad gebrand van dit gedicht.